De lokale omroep Goorlen feliciteert Irene Wust. De Goolesse is de grootste Nederlandse Olympier aller tijden. Zondag 4 maart is de inhuldiging in Goorlen.